Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur. Raymond Seret met het NOS-journaal. In de eerste vijf maanden van dit jaar hebben 43.000 mensen een nieuwe baan gevonden via de mobiliteitscentra. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken.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 select <laughs> That I love you. Uh -oh. I say, hey.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 ding de latitude de dana De druide de magie Tout attribue le glaive en main courait vers l'ennemi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 Fallait défendre la terre de nos ancêtres Enverré là, et pour toutes les lois De la tribu de Dana On entendait le son d'une corne D'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer Et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 Devenir roi de la tribu de Tana changing, you don't want to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 Get through the night yeah. Above. She thinks with her chin up She always makes uncommon sense Always knows just what to say She always takes me unawares In less time than it takes to fall I'm here and there you are We've never fought it way. Anyway.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 Shortboard. Found someone to hold